The day is my enemy, the night my friend. For I'm always so alone till the day draws to an end. But when the sun goes down and the moon comes through to the monotone of the evening's drone, I'm all. Bye. En hij wordt 76 jaar zeer binnenkort. Nou, zeer binnenkort, duurt nog eventjes. Hij wordt namelijk op 30 september... 77 jaar wordt hij dan. Zo, laten we het even goed precies zijn. Geen valsheid in geschriften uitroepen. 77 jaar wordt hij 30 september. Johnny Mathis, hier met een liedje dat zo'n 50 jaar geleden werd opgenomen... onder de titel All Through the Night... De derde uur de nacht ging dan anders bij de vader op Radio 1... staat in het teken van het cabaret, want vanaf ongeveer half vijf... kan je gaan luisteren naar het leukste met koppen van afgelopen zaterdag. Je de van Martijn Koning en Wim Daniels... het optreden van jaar zes. En nog een cabaretfragment met onder andere Dolph Jansen daarin. En eigen opnamen, die hebben we ook, zoals nu bijvoorbeeld. Ik laat je luisteren naar het optreden van de Amerikaanse band Fun... die 22 mei jongstleden te gast was bij...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 Now I know that I'm not all that you got I guess that I, I just thought Maybe we could find new ways to fall apart But our friends are back So let's raise a toast. Cause I found someone to carry I, I, have no reason to run, so will someone come and carry me home tonight? The angels never rise, right, but I can hear the choir, so will someone come and carry me home tonight? We are so let's set the world on fire and we can burn brighter than the sun Feel like falling down. I'll carry you home tonight. De nacht klinkt anders, het doel koeners. Disappear. Everyone is leaving, I'm still with you It doesn't matter what we do Where we are going to We can stick En volgorde van opkomst dat je het Amerikaanse gezelschap van dat... 22 mei jongstleden te gast als bij het ochtendprogramma van Giel... die aan het eind nog eventjes <laughs> op de achtergrond uh, hoorde... toen de koptelefoon al uh, op de grond lagen. We are the young, dat was wat fun zong. En vervolgens had je young folks van het Zweedse gezelschap... Pieter Bjorn en Jan van zes jaar geleden. En die hadden de hulp ingeroepen van uh, een zangeres... van een andere Zweedse band, The Concrete. En dat was zangeres Victoria Bergsman. En in deze combinatie hadden ze een uh, grote Europese hit. Pieter, Bion, Pieter Bjorn en John en Victoria Bergsman. met dat Young Folks. We blijven er even bij de jonge mensen. En daar heb je ze weer, de shadows. Echt het huisorkest van deze nacht, vindt het anders. Maar nu door met de zang van Cliff. de Cliff, Cliff Richards, uit de jaren 60. The the young ones. Darling, Young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong. 'Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, while we well, wait till tomorrow, 'cause tomorrow.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 Together. and the young heart shouldn't be afraid and some day Together and the young heart shouldn't be afraid and some. Maar het waren niet alleen de shadows die Cliff begeleiden. Je hoorde ook nog een paar strekers erbij. Een paar, een heel orkest. Een, bak. een orkestbak. En uh, die orkestbak die stond onder leiding van Noe Paramore. De Young Ones uit 1962. Het hoorde bij een film, de derde film die Cliff Richard destijds maakte. Eerdere films waren Serious Charge en Expresso Bongo. Nou stelden die films niet zoveel voor. Het waren flinterdunne verhaaltjes. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat je Cliff op het witte doek kon zien. En vooral de muziek in die films was belangrijk. En dat was vooral belangrijk in die film The Young Ones. Dit is de Vara op Radio 1. De nacht ging anders. Jo, nu twee keer Jong het Hart. Vara op radio 1. Hairy tales can come true. It can happen to you if you're younger. You have a head stone if you are dat in 1953 gecomponeerd werd en wat vooral bekend is geworden... in de jaren 50, althans door Frank Sinatra. Je hoorde hier een versie van uh, zo'n zes jaar geleden gemaakt... door Tom Waits, young at heart, en daarvoor ook young at heart. En die was van de, een schotse band, namelijk de Blue Belts. Die hadden dat in de jaren 80 al opgenomen... en toen is het al die jaren behoorlijk onbekend gebleven... totdat het in de jaren 90 gebruikt werd bij een uh, commercial in Groot-Brittannië van de autofabrikant Volkswagen. En toen kwamen ineens de hitparade in... en ging het ook elders in Europa een grote hit worden... die jong at hart van de Bluebells. Zo dadelijk, het leukste uit Spekers met Koppen... van afgelopen zaterdag. Je kan dan gaan luisteren naar de kolom van Martijn Koning... en naar de kolom van Wim Daniels. Er is het cabaret van Spekers met Koppen. Onder andere Dollef Jansen is erin te horen. Een optreden van Ja6 die een liedje van Denny de Munk zullen... Coveren. En tussendoor hoor je ook nog een plaat van de raggende mannen. Maar eerst laat ik je Jack White horen. Jack White die naar de HMH komt op 25 juni. Hip eponominous boy. En dat is een nummer van zijn meest recente album, Jack White's. Dus. Well, I get into the game, but it's always the same. I'm the man with the name, Hip Yeah, you may. I ain't stopping the train, I gotta build Lieve luisteraars, euh, namens mij en mijn vochtige beeldnaart heet ik u van harte welkom bij mijn column. Uh, voordat ik het ga hebben over het overlijden van de uitvinder Eugène uh, Jozef Polly... en zijn fantastische bijdrage aan de mensheid... wil ik eerst even snel alle dames in Nederland complimenteren... en bedanken dat ze er met dit warme weer zo ongelooflijk knettersexy bij lopen. Uh, wat net al werd gezegd, de korte rokjes, de korte spijkerbroekjes... maar vooral die superkorte, strakke, kleine sportbroekjes... Holy shit, dat is geen kleding meer, dat is gewoon bodypaint. En er zijn, ook, er zijn er ook zoveel, weet je. De weg hier naartoe was één grote vochtige kamelenteen waar ik me doorheen moest drukken. En de enige reden dat ik er niet eentje heb aangerand is omdat het daar veel te warm voor is. En die broekjes zijn niet sexy meer, maar ordinair lustopwekkend. En dat is niet eerlijk. Dan gebeuren er dingen in mijn, met mijn lichaam die op dat moment niet gepast zijn. Ik kan er niks aan doen. Dan stroomt het bloed naar de verkeerde plekken. Dan komen er stoffen in mijn hoofd vrij die normaal alleen vrijkomen bij het openen van mijn laptop. Ik moest net een paar minuten tegen het vriesvak in de supermarkt aan gaan staan om weer normaal over straat te kunnen. Die vakkenvuller heeft nog nooit iemand zo lang zien nadenken of hij nou aardappelschijfjes of dobbelsteentjes wilde eten. Zavond. Maar. Waar ik het over wilde hebben en wat niets te maken heeft met superkorte, strakke sportbroekjes... is dat het een trieste week was. Deze week verloor de wereld een geniale denker, een visionair. Deze week overleed op 96-jarige leeftijd de Amerikaanse ingenieur Eugene Joseph Polly. Het brein achter een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste uitvinding... in de geschiedenis van de mens, de afstandbediening. Eigenlijk nog belangrijker dan het wiel. Door de afstandbediening kunnen we lekker blijven zitten en hoeven we nergens heen. Dus hebben we dat wiel niet eens nodig. En het maakt Eugene Joseph Polly de belangrijkste uitvinder die ooit heeft geleefd. Samen met... Met Paul Godlieb-Nipkoff, de uitvinder van de televisie, en Christina Aguilera... ...de uitvinder van het extreem geile, superkorte, strakke sportbroekje. Aha. De afstandbediening. De mens heeft altijd de behoefte gehad aan gemak. En onderzoekers ontdekten onlangs overblijfselen van oermensen en konden daaruit opmaken dat die al krijt aan het uiteinde van een lange stok bonden om zo zittend op een afstand toch op de muur te kunnen tekenen. En wat zou het leven zijn zonder de afstandbediening? De zepper, het wapen tegen reclames... En kijk hem daar nou liggen, zo trouw wachtend op de leuning van de bank of languit liggend op de tv-gids. En soms kan je hem niet vinden, want dat is een van de wonderlijke eigenschappen van de afstandbediening. Het maakt niet uit hoe klein je woonkamer is, de afstandbediening kan altijd zoekraken. Ook al woon je in een dood dan kun je hem nog een keer nergens vinden. Maar als je hem eenmaal in je handen hebt, dan laat hij je nooit in je steek. En al valt hij duizend keer op de grond uit elkaar, dan doet hij het nog steeds. En ook als de batterijen helemaal op zijn, kun je er nog een paar tikken opgeven... En dan perst hij er nog een klein sezepje uit. En je voelt je machtig door de afstandsbediening. Degene met de afstandsbediening is de baas. Dat is degene die bepaalt of er wordt gekeken naar voetbal, of een romantische comedy. of naar vrouwen in extreem korte, superstrakke, geile sportbroekjes. En ik vond het als kind ook geweldig om s'avonds met de afstandsbediening door de straten te lopen. en dan bij nietsvermoedende televisiekijkers het geluid keihard aan te zetten. Waardoor ze zich helemaal doodschrokken. Uh, ik wil ook hierbij graag mijn excuses maken aan mijn oude buurvrouw in Hatten, mevrouw Stalman. Uh, mevrouw Stalman, als u luistert, het spijt me wat er toen gebeurd is. Uh, het was een qua jongensstreek en ik kon ook niet weten dat uw man zo'n slecht hart had. Uh, nogmaals, uh, sorry. <lacht> Daar is de afstandbediening niet voor bedoeld. De afstandbediening is bedoeld om vanuit je luierstoel lekker te kunnen zappen. En dat is misschien het enige nadeel van de afstandbediening, Je beweegt er een stuk minder door. Dus als de afstandbediening er niet was geweest, keken we nu veel minder televisie... en gingen we veel meer sporten en was er veel minder overgewicht. En waren er nog veel meer vrouwen in extreem geile, superkorte, strakke sportbroekjes. Dank u wel. Als vader schipper is, als hij weer terug is van de zee, dan zit hij nog geen laatste zin. Waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Kan het niet helemaal alleen? Misschien dat ik geluk nog weet, maar hoe, dat is een grote pek. Had ik maar iemand van te houden? Deze Maar het EK gaat al lang niet meer alleen om voetbal, het gaat om nou het gaat in miljardenindustrie. Uh, veel bedrijven krijgen extra geld in het laadje dankzij het EK. Gadgets als de wuppies, de bezies, de pletterpetten, trompetten, foefoezelen proberen bedrijven in de afgelopen jaren extra klanten te lokken. Hoe belangrijk is sport voor de economie en wat worden dit jaar de trends in de oranje commercie? Uh, twee gasten aan tafel, ik begin met Paul Krijgsman, econoom verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde op de conjuncturele effecten van megasportevenementen. Juist, welkom meneer Krijgsman. Hoe belangrijk is dan EK-voetbal voor onze economie? Nou ja, goed, uh, dat is lastig te zeggen. Kijk, dat het belangrijk is, meneer Jansen, dat staat vast. Maar op het moment dat je het ja, echt wil gaan kwantificeren... Hè, dat het echt om de getalletjes gaat... Mm. dan loop je toch tegen een aantal methodologische problemen aan. Kijk, je kan natuurlijk heel moeilijk... Een... Wat was dat? Dat was het geluid van het vorige WK. Juist, u hoort ondertussen Wim Bosman. Hij is hoofdgoedies van Interpromo Event Merchandise uit Culemborg. Klopt helemaal. En deze... Dat wordt hem dit jaar. En daar hoort deze jongen bij. U heeft momenteel een oranje klomp op uw hoofd. Klopt, dat is de kopklomp. Die loopt op dit moment heel erg hard. Dat is een ideale manier om je affiniteit met onze jongens kenbaar te maken. De kopklomp. Goed, meneer Bosman, we komen zo weer terug. We gaan even bij meneer Krijgsman Als u het niet erg vindt... Ja goed, het probleem uh, bij het inschatten van het economisch belang van zo'n EK is dat we ja, niet precies kunnen bepalen welke omzet het gevolg is van de zogenoemde oranje koorts. Mm. Kijk, op het moment dat... Okay, oranje koorts. Zei jij nou oranje koorts? Ja, oranje koorts. Jeze, Kijk, ja, op het die moment... komt wel, ja, die komt wel even binnen, ja. Hoe van mij, die is overleden aan oranje koorts. Het uh, fluctuerende karakter van deze zomeromzet Ja, ah, Goed, dat was een grapje, hoor. Uh, nee, dat is Interpromo yes. Event Merchandise, hè. Grapjes, goodies, leuke dingen voor de mensen. Opvrolijke jap. Op. Hey. Maar uh, als je de statistiek uh, van de afgelopen voetbaldecennia erbij pakt... Ja, dan kun je wel globaal uitspraken ja, gaan wacht doen. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Paul, Paultje of uh, hoe noemen ze jou meestal? Professor Dokter Krijgsman. Ja, nou, hier. Professor Dokter Krijgsman. Ja. Dokter, hè? Uh, kunt u hier even naar kijken? Nee, grapje. Maar, uh, hey, wat gaat er nou mis? Ik weet niet. Ik heb niet de indruk dat er iets misgaat op dit moment. Ik geef gewoon een analyse. Ja, en, dat uh, zal allemaal wel. Dat geloof ik ook. ook. Dat is jouw expertise. Ja, hè? Ja, ja, Prima, ja. Ja, okay. maar wat gaat er mis? Nou, nogmaals, ik weet niet wat er op dit moment uh, misgaat. Ik Jij hebt een, nog helemaal geen oranje hoedje op, Al, Dat is hartstikke ongezellig, man. Een oranje hoedje? Ja, dat is mijn expertise. ja. Ja, maar goed. Ik heb er gelukkig hier een eentje bij me. Hier, kopklompje van Paul. Nou, druk hem even aan. Op dikke kop, natuurlijk. Een hoop in die dikke knacht. Maar goed, daar zit hij. Nou, uh, professor Dr. Krijgsman, uh, onze excuses. Ja, nou heb ik dus een klomp op mijn hoofd, maar ik ja, ben hier uitgenodigd om te praten over de economie. Ja, en uh, ja, ik, en ik ben hier uitgenodigd om onze knotsgek te laten zien, meneer de professor. Hier, nou, hier. Kijk, mooi t-shirtje. Dat is toch schitterend. Wat staat erop? Er staat, Tjernobiel uit, altijd lastig. Nou, hier heb je nog eentje, heel mooi kort rokje met een knipoog naar de financiële crisis. Mooi kort rokje, hè? komen de billetjes mooi in uit. Uh. En achterop staat de tekst, hoezo te kort? Hoe vind je die professor? Nou, als je het niet erg vindt, dan, uh, dan ga ik er vandoor. Sorry meneer Bosma, het vind wordt mooi. een beetje een gênante situatie. Ja, nou, gênante situaties, daar heeft Interpro ook voor. Een fluitje? Ja, ja, dit is de uitfluiter, uh, in de vorm van Ian Robben. Goed, dan dank u voor dit gesprek. Ja, vanaf volgende week voor 2,95 bij de Blokker en de Betere Knakershop. Ja, en ik wil graag dat u nu vertrekt. Ja, kijk, nou, dan geef je deze jou, dan geef je die weer aan mij. Eén keer geel, twee keer geel en dat is rood. Dames en heren, laten we een hele mooie zomer maken mensen, z'n allen heel veel plezier en ontdouw dan www.interpromo.ek. Dank u wel, tot ziens. Ik dank u wel. Prijzen, daar is het geluk Als je de keeper passeert Kan je dag niet meer stuk Misschien doet het pijn Maar de afloop is fijn Geef hem een ros In het net moet je zijn. Ja, rode kaart. Je geeft hem geld. Tijsrettetje, je, Wat doe je nou toch allemaal? Opeens staat een kans. De bal voor de pot. Misschien is het u al langer opgevallen, maar ik zelf ontdekte het pas een paar weken geleden. Dat er een nieuwe manier is om te zeggen dat iets grondig is veranderd. Daarvoor wordt dan de volgende formulering gebruikt. Puntje, puntje, puntje is het nieuwe puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld dichtbij is het nieuwe veraf. Dat wil dan zeggen dat de meeste mensen dit jaar in de zomer thuis blijven en niet naar Nepal op vakantie gaan. Journaliste Marieke Kolkman schreef onlangs op haar website dat grappig het nieuwe apart is. Je kunt het bijvoorbeeld van een kapsel zeggen. Een kapsel grappig noemen betekent in feite dat je het verschrikkelijk vindt. Voorheen zou je in hetzelfde geval apart hebben gezegd, maar nu is grappig het nieuwe apart. In de volkskrant blijkt deze manier van formuleren al een tijd lang populair te zijn. Twitteren is het nieuwe collecteren, schreef de krant al in een artikel over het groeiende aantal collecties dat via Twitter wordt georganiseerd. En de dag voordat Feyenoord tweede werd in de competitie, kopte de krant tweede is het nieuwe eerste. De dag erna kreeg de krant ook gelijk, want de tweede plaats werd door het Feyenoord publiek gevierd alsof het de eerste plaats was. Tweede is dus het nieuwe eerste, al kon je dat afgelopen week nog niet echt merken aan Arjan Robbe... die nog volstrekt niet leek te begrijpen dat verliezen het nieuwe winnen is. De Volkskrant schreef onlangs ook dat bruin het nieuwe groen is. Dat ging over grasvelden in Zuid-Engeland die niet meer groen zijn... maar bruin vanwege het tekort aan regen- en sproeiwater. Omdat water echt structureel schaars aan het worden is in Zuid-Engeland... wordt het daar nu gebracht alsof bruin gras de nieuwe modekleur is... zoals ongewassen auto's meer van deze tijd zijn dan gewassen auto's... en ziekenhuisartsen de nieuwe verpleegsters zijn. Vandaag wordt in de Volkskrant nog gesuggereerd dat het werkwoord bonden, B-O-N-D-E-N, -E het nieuwe socializen is. Socializen was al een erg woord, maar bonden is nog erger. Het riekt naar omkoping. Wat ik ook al ergens gelezen heb, is dat lang het nieuwe kort is. Dat betreft dan geen kleding of kapsels, maar artikelen in kranten. De afgelopen twintig jaar werden artikelen korter en korter, maar nu is er dus een kentering. Veel dagbladen openden de laatste tijd op de voorpagina ook met één groot artikel, terwijl ze voorheen allemaal korte stukjes plaatsten. Op internet zag ik dat vinden het nieuwe zoeken is. Van mijn moeder leerde ik nog dat de heilige Antonies aangeroepen moest worden als je iets kwijt was. Heilige Antonies, beste vriend, maak dat ik mijn fietsleuteltje vind. Al geloof ik trouwens dat fietsen in mijn jeugd nog geen sloot en dus ook geen fietsleuteltjes hadden. Omdat Jatte toen nog niet het nieuwe kopen was. Maar de heilige Antonies aanroepen hielp zelden wat je ook kwijt was. Het was ook een veel te afwachtende houding. Zo van die goede oude Antonius knapt het wel voor me op... maar de formulering vinden is het nieuwe zoeken... dat straalt veel meer zelfbewustzijn uit. Het is zoiets als aanpakken is het nieuwe zeuren... of hupsakee is het nieuwe nee. Geluk schijnt verder het nieuwe geld te zijn. Daar zullen ze in Griekenland en Spanje misschien anders over denken... maar geluk is het nieuwe geld, sluit wel mooi aan. Bij geven is het nieuwe nemen en bij ruilen is het nieuwe bankieren... die ik ook al ergens heb opgevangen. Chocola blijkt verder het nieuwe fruit te zijn... omdat chocola, zeker chocola puur, nog gezonder is dan fruit. Dat heb ik althans een snoepverkoper horen zeggen... die de nieuwe groenteboer is, zoals Mollig trouwens het nieuwe slank is. Het is voor sommigen nog wel wennen deze nieuwe manier van zeggen. 50 is het nieuwe 40 staat er op het omslag van het mei-nummer van het Maanblad opzij. Daarmee zou bedoeld moeten zijn dat we tegenwoordig langer jong blijven... ook al worden we ouder. Maar dan moet je juist niet schrijven dat 50 het nieuwe 40 is... maar dat 40 het nieuwe 50 is, anders praat je mensen aan dat ze 40 al ouder... ...moe en ziek zijn. Terwijl ziek zijn juist niet meer bestaat in een nieuwe spraakgebruik. Want beter worden is het nieuwe ziek zijn, hoorde ik een dokter zeggen. Dat is nog eens een optimistisch geluid. Net als overgaan is het nieuwe zitten blijven. Koken is het nieuwe shoppen. En blijven is het nieuwe weggaan. Ondanks dat laatste, blijven is het nieuwe weggaan... ...zeg ik voor nu toch tabé. them. En het lot van een hardrockband is dat ze altijd het meeste succes hebben... met ballads, Sogex 3, met dat More Than Words. Daarvoor hoorde je de column van afgelopen zaterdag... een Spijkers met Koppen van Wim Daniels. De raggende mannen die zongen Een Bal is een Bal... en je had het cabaret met Dolph Jansen. En dat werd weer vooraf gegaan door het optreden van uh, Ja 6 met Danny de Munks. Succes, ik voel me zo verdomd alleen. Ja 6, wat we al eerder deze nacht hebben gezegd... die treden op, op Zweelpop. Dat zal morgenavond zijn in Zweelo, dat ligt. Uh, in de buurt van Koevoorde en uh, droppen onder de roek van Koevoorde. Zweelpop, ga er naartoe, je kan er ook heel veel velzen tegenkomen. En ja, 16 werd voorafgegaan gegaan door de column van Martijn Koning. Kortom, dat was het leukste uit met koppen van afgelopen zaterdag. En dit wordt de nieuwe van Gotje. Somebody that I used to know. Deze heet uit Feel Better. Somebody That I Used To Know. Dat was een grote hit voor uh, Gauthier. En daarmee heeft hij nog steeds uh, veel succes... met name op dit moment in de Verenigde Staten. Wij zijn nou weer een stapje verder hier in de Benelux. Want dit is dan weer de tweede opvolger van dat... Uh, Somebody That I Used To Know. En je hoorde Gauthier met de nieuwe single onder de titel... I Feel Better. Nog één uur, de nacht klinkt anders, zo dadelijk met daarin weer drie Franse platen op een rijtje. Maar ik ga er nog even terug naar het optreden van Jack White, waar ik het eerder over heb gehad. Die zal namelijk 25 juni optreden in de HMH in Amsterdam. En zoals het hoort bij een optreden van grote bekendheid... daar is ook een aantrekkelijk voorprogramma bij. Nou, aantrekkelijk kan je dat in dit geval zeker zeggen. Vier Zweedse dames zullen het voorprogramma opluisteren. Het zijn namelijk de dames van de First Aid Kit. En dit zullen ze dan ongetwijfeld ook zingen... want het is een van de meest recente liedjes voorkomend... op een meest recent album Emmylou.